Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Dat er in Hoensbroek een buurman doodde en twee anderen verwonden, stond bekend als een zorgmeider. Het was al 13 jaar bekend dat hij psychische problemen had, maar hij weigerde alle hulp die werd aangeboden. De man van 41 kreeg gisteren ruzie met buurtbewoners toen hij coniferen in brand wilde steken. Hij viel hen aan met een zwaard en een bijl. Eén buurman kwam erbij om het leven, twee anderen raakten zwaar gewond, maar zijn buitenlevensgevaar. De dader werd door de politie doodgeschoten. Burgemeester De Plaats spreekt van een inktzwarte dag voor Hoensbroek. Hij zegt dat er geen aanwijzingen waren dat de man tot deze daad zou komen.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 In de Amerikaanse staat Florida zijn identieke tweelingbroers van 92 jaar op dezelfde dag overleden. De ene hoogbejaarde broer overleed ochtends en de andere avonds. De twee waren lid van dezelfde kloosterorde en werkten samen jarenlang als klusjesman op een universiteit in de staat New York. Drie jaar geleden verhuisde de tweeling naar Florida. De hoogbejaarde broers overleden allebei aan hartfalen.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 Het weer vannacht droog en 13 graden. Overdag vrij zonnig met een temperatuur tussen 20 en 28 graden. Dit was het NOS Shore. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. The road En Sintus lag er altijd sneeuw En was het lekker warm En iemand werd er rijk geboren En iemand werd er arm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 happy, and we were fine.